Drie uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Belfast is het voor de achtste opeenvolgende dag tot rellen gekomen. Een agent ontsnapt aan de dood toen protestantse jongeren... een benzinebom door de ruiten van zijn auto gooiden. De agent kon nog net op tijd wegkomen. De rellen braken vorige week uit nadat het stadsbestuur had besloten... dat de Britse vlag alleen nog op feestdagen boven het stadhuis mag wapperen. Veel protestantse inwoners zien het als een provocatie... omdat zij vinden dat Noord-Ierland Brits moet blijven... Veel katholieken zijn voor aansluiting bij Ierland. Bij de rellen van afgelopen dagen ging, gingen protestantse en katholieke jongeren elkaar te lijf. Ook werd met de politie gevochten, die met stenen en benzinebommen werd bekogeld. De Italiaanse premier Monti blijft toch aan tot de parlementsverkiezingen in februari. Hij zei dat gisteravond, na een paar dagen van speculaties over een voortijdig vertrek. Die geruchten waren op gang gekomen door een mededeling van het bureau van president Napolitano... dat Monti's vertrek aanstaande zou zijn... Monti heeft nu gezegd dat hij zijn uiterste best zal doen... om de resterende tijd van het kabinet vol te maken. Het nieuws over Monti's voortijdige vertrek... en het besluit van oud-premier Berlusconi om aan de verkiezingen mee te doen... leidde gisteren tot onrust in de Italiaanse financiële wereld. De regering van Malta heeft een debat over de begroting... voor volgend jaar niet overleefd. Een lid van de regerende nationalistische partij weigerde ermee in te stemmen... waardoor het kabinet van premier Gonsi zijn meerderheid verloor... Het dissidente parlementslid is het niet eens met het plan van de regering om het busverkeer op Malta over te doen aan het Duitse bedrijf Arriva. Ook is hij tegen het voornemen om een nieuwe energiecentrale op olie te laten draaien in plaats van op gas. Over een maand worden verkiezingen gehouden op Malta, het kleinste land van de Europese Unie. Het weer, vooral in de kustgebieden, vannacht lichte winterse buien, in het binnenland ook brede opklaringen. Het vriest bijna overal een paar graden en het kan glad zijn. Overdag veel zonnige perioden, maar vooral langs de kust ook enkele winterse buitjes. En dan wordt het 1 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hag. Ja, en vannacht praten we over... Kerstverhalen. We delen met elkaar onze mooiste kerstverhalen. We hebben al gehoord het verhaal van de Vluchtkerk in Amsterdam. Een waar gebeurend kerstverhaal. We hebben de verhalen gehoord van Maya... Die, uh, die met haar kerst ruim tien jaar geleden besteedde... in een uh, moeder huis in India en uh, daar nog steeds bij betrokken is. We hebben het gehoord, het kerstverhaal van Oleg... die, uh, die een paar jaar geleden een, uh, een doodzieke nou ja, een, een, een zwerver met longontsteking opving... en eigenlijk nog steeds regelmatig zwervers onderdak verschaft. Zelf ook zwerver geweest en weten hoe het is. Prachtige verhalen, verhalen van, van die, ja, waar we ons aan kunnen warmen... zo in de aanloop naar kerst. Dat soort verhalen zoeken we waar gebeurt. Maar het mogen ook goed verzonnen verhalen zijn. Het verhaal hoorden we net uh, van... Uh, ik ben even haar naam kwijt, de schrijfster... Uh, en, nou, zo zijn er natuurlijk meer verhalen. Dit was al een modern geschreven verhaal. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon uh, mooie klassiekers. Wat is nou jouw favoriete kerstverhaal en waarom eigenlijk? Kun je dat eens uh, vertellen op Radio 1? 0800-1121. En uh, wij gaan deze nacht, de uur van deze nacht aftrappen met Paul McCartney.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 Same day. Wonderful Christmas time, Paul McCartney. Ja, als je dat hoort, dan, dan zitten we er helemaal middenin. Ik had het trouwens, ik weet niet of, u, of, of het jou ook zo verging afgelopen weekend met al die sneeuw. Het was niet in Nederland overal evenveel, maar uh, bij ons in Ede lag wel een laag van 10 centimeter, denk ik. En we hebben alles gedaan: sneeuwballen gooien, sleetje rijden, sneeuwpop maken. Nou, dan kom ik wel snel in de stemming, hoor. moet ik zeggen. Heerlijk was dat. Prachtige dag. Vrijdag, zaterdag, met het zonnetje erbij, schitterend. Goed, die sneeuw die helpt ook duikvallen, uh, die is nu al wel weer weggesmolten. Maar uh, dat, dat kerstgevoel is bij mij nog niet weggesmolten. Dus nog, ik kom nog maar net op gang. En uh, na al die prachtige kerstverhalen, zo, zo net al in het eerste uur, uh, ben ik helemaal klaar voor meer. Dus bel vooral 0800-1121 met jouw mooiste kerstverhaal. Waar gebeurt of goed verzonnen, zelf meegemaakt of ergens opgevangen. Ik heb hier nog, uh, nog zo'n mooi waar gebeurt? Kerstverhaal. Uh, ook al van 2012, dus die, uh, die strijd om de eer met de vluchtkerk. Een de uh, in, in, in bent in Rotterdam. Uh, die mensen die leefden nog niet zo heel erg lang geleden allemaal op straat... waar ze vaak met de nek aangekeken worden door voorbijgangers. Maar niet door iedereen, want Peter van Drunen kwam ze tegen. Hij bedacht een mooi project een kersthit maken met muzikale straatmuzikanten. Thijs van der Brink en Elsbet Gutteke spraken er met hem over in Dit is de Dag. Goedemiddag, hartelijk welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hier aan tafel zit Peter van Drunen, de bedenker en oprichter van de band. Beetje trots als je ze zo ziet zitten en staan hier? Ja, geweldig. Ja? Ja, ik had niet verwacht dat het zo'n fantastische band zou worden. Ja, dat er zulke leuke mensen uh, zouden treffen. Oké, okay, want hoe ben je ermee begonnen? Ja, met een idee. Ik heb gewerkt in een Haagse instelling voor uh, dak en Thuislozen. En uh, ik ben uh, DJ en ik hou van muziek voor de radio. En uh, dus die combinatie vond ik wel erg leuk. Uh, om daar iets mee te doen. Ik zag uh, bij die instelling dat was de Kerstverstichting heel veel creatief en muzikaal talent komen en gaan. En ik dacht, ja, dat zou leuk zijn als we daar iets mee kunnen. ik weet niet of je de film Love Actually hebt gezien toevallig? Ja, Hugh ja, ook wel. Natuurlijk altijd goed. Precies. Oh. Nou, en daar heb je dus op een gegeven moment de vraag, wie scoort de kersthit van dat jaar? Wordt het Boy Band of wordt het de omlaaggevallen artiest. En die werd het uiteindelijk. En ja, Toen dat is wel leuk om dat... kan dat ik ook. Dat ik kunnen denk. wij ook. Dit is een fantastische kans om te laten zien... wat de mensen in hun mars hebben. Ja. Ja. Want is dat ook de gedachte erachter, Peter? Ja, ja de gedachte erachter is... het project wil meerdere dingen laten zien... maar we hopen ook te laten zien dat uh, krachtenbundeling... juist in een heel versnippende samenleving kan leiden tot een heel mooi product. Dus als je elkaar helpt, als je naar elkaar omkijkt... want we werken voor dit project ook met professionals. De muziek is bijvoorbeeld gemaakt door Anouk Kol en Ronald Kol. En uh, Ronald is bekend van onder andere Anouk en Tijntje Oosterhuis. Werkt daar heel intensief mee... en uh, heeft dus ook de bandleiding voor zijn rekening genomen... En dat vind ik heel gaaf. Dat je dus met elkaar, waar je ook vandaan komt... en uh, ik denk dat het voor, uh, voor een aantal mensen ook weer zorgt... Uh, ja, dat ze ook weer wat trotser op zichzelf zijn... en uh, dat er wel wat veranderd kan zijn. Ja, want hoop je leven. ook dat de samenleving anders gaat kijken? Naar daklozen? Dus zit dat erachter? Mm, ja, nou, nee, ik hoop wel dat de buitenwereld het ziet. Hè, dat, dat mensen uh, die uh, ooit uit een problematische situatie zijn gekomen... want uh, ieder, ieder van ons heeft het een en ander meegemaakt... Uh, dat je kan zien uh, dat als je er uh, tijd en energie in stopt, dat er heel veel talent uh, boven komt drijven. Ja. Dat vind ik heel erg mooi. En je moet dakloos zijn als je mee wilt doen. Nou, uh, we hebben één gemeenschappelijkheid in de band. Ja, jammer Thijs, ik weet niet of jij dakloos bent ik geweest. Ik heb één keer je een nacht buiten geslapen. Ja, dat, telt dat? Dat telt. Dan ja, okay. <laughs> ja, okay. mag je erin. Nee, de gemeenschappelijkheid is dat, uh, dat alle bandleden inderdaad uh, ooit uh, dak- en thuisloos uh, zijn geweest. Oké, okay, het gaat niet om nu per se. Het hoeft niet nu te zijn. Nee. Nee, nee. Een, een aantal van, uh, van de bandleden verblijft nog in een instelling. Wij uh, willen niet graag dat mensen dakloos zijn. Dus mensen die uh, enige tijd dakloos zijn, worden direct opgenomen in een instelling. Maar goed, het zegt al genoeg dat als je uit een situatie komt... waarbij je dus niet bij vrienden, familie of dergelijke kan slapen... Uh, dat is wel heftig. Ja. En uh, ja, dan, dan moet je dus vanuit een instelling proberen om weer op te krabbelen... en weer je eigen leven te gaan leiden nee. in een eigen woning. Want hoe heb je geselecteerd? Konden alle daklozen zich melden? Uh, ja. Ja, alle daklozen konden zich melden. Ik ben in eerste instantie naar de supermarkten zelfs gegaan. In de hoop dat daar uh, daklozen rondzvieren voor die mee kon nemen? Die aan het spelen waren op dat okay. moment voor ja. de ingang. Ja, dat zie je nog steeds wel, maar niet heel veel. En het uh, uh, bleek toch wel lastig om daar afspraken mee te maken. Dus we hebben ook via de instellingen zoals Humanitas, des Heils... Ik noemde net al de Kessler Stichting... hebben we geprobeerd om uh, zoveel mogelijk uh, mensen, auditanten, uh, aan te ja, melden. Ja, toen zijn er audities uh, geweest, hè, daar hebben we een fragment van. Ja, ja, absoluut. Is dat er veel talent tussen? Ja, ja absoluut. Uh, mensen, sommige mensen die echt vanuit hun gevoel uh, muziek maken. Uh, en, en daardoor ja, op hun eigen manier, dat is het leuke... echt, echt op hun eigen manier een, uh, een lied tegen horen brengen aan, ja. de, aan de jury. Hoe vonden en... jullie het om auditie te doen? Ja, geweldig. Heel veel deelnemers, een stuk of veertig man. En uh, wij zijn er doorgekomen, dus het uh, was leuk. Met z'n achter? Ja. ja. Ik zag jou net uh, in het filmpje, dus ik wel was, en je klonk, je klonk heel mooi... Ja, ja. ja het was spannend, die auditie? Uh, nou ja, in het begin vond ik het wel een beetje, uh, beetje spannend en eng natuurlijk. Uh, sowieso om naar voren te stappen als, uh, als uh, ja, dakloze zeg maar. En, nou ja, ik heb het allemaal over me heen laten komen en het, uh, ja, het bevalt me prima. Ik vind het superleuk, dus. En nu sta je hier. Ja, inderdaad. <laughs> en nu sta ik hier. Gerol, helpt het om je leven weer een beetje op de rails te zetten? Het zingen, het spelen met elkaar? Nou. Het is al een begin, dus wat dit project betreft, kijk, uh, voorheen was je dakloos en nu, nu krijg je echt de unieke kans om terug te komen in de maatschappij. En, en, iets, uh, dat je, en dat je iets gaat betekenen voor de maatschappij. En daarom, dat is met Kika ook zo dat we de helft, van de opbrengst naar de Kika gaan, ja. dat we iets voor de maatschappij terug doen. Ja, kinderkanker, ja. Ja. ja. Doen jullie ook aan verwachtingenmanagement? Stel dat het niet lukt. Uh -huh. Wat doe je dan, Peter? Nou, Ik denk dat we op zich al uh, kunnen zeggen dat het uh, project voor een groot deel geslaagd is. Uh, het is nog geen kersthit? Nee, het is nog geen kersthit, inderdaad. Uh, ja, natuurlijk, nee, we, we, kunnen, we, kunnen, we kunnen er niet van uitgaan zomaar dat het een hit wordt. Maar we hopen het natuurlijk wel. Goed, uh. Peter van Drunen en de bandleden van One Gift. Hartelijk dank en heel veel succes met jullie kerstnummer. Uh, de dakloze band was dat dus in Dit is de Dag. Inmiddels beter bekend als One Gift. Zij maakten samen het lied Uninvited... En, uh, ik moet je zeggen, het liedje begint misschien een beetje deprimerend, maar wees gerust, het eindigt als een echte kerstkraker. Hier is One Gift met Uninvited. Le Oh, okay. Close Band, One Gift, was dat dus met Unified. Wil je meer weten over deze band en het project... dan uh, moet je even naar kersthit2012.nl. Dan kan je trouwens ook het liedje downloaden... en daarmee uh, het, uh, het project helpen... dat ze er echt een kersthit van, uh, van weten te maken. Als je het sympathiek vindt, doe het dan kersthit2012.nl. Goed, hier in Dit is de Nacht delen we vannacht met elkaar onze kerstverhalen. Waar gebeurt of goed verzonnen, zelf meegemaakt of uh, ergens gehoord... Uh, en dat kunnen ook bestaande verhalen zijn natuurlijk. Timo uit Den Haag. nacht. Ja, nacht uh, Maarten met Timo. Ja, je hebt ook zo'n favoriet kerstverhalen. Ja, ik dacht uh, laat ik maar eens bellen naar 0800 1121. Laten we dat nummer nog maar eens even noemen, ja. <laughs> <laughs> uh, want ik moest de hele tijd denken aan die film Groundhog Day. Ja, heerlijke kerstfilm. Ja, echt een fantastische film, fantastische acteur zo. Kun je, kun je kort beschrijven, want misschien kent niet iedereen hem nog. Uh, wat er gebeurt en wat jij er zo, zo fantastisch aan vindt? Ja, nou, het is eigenlijk een, een verhaal dat heel goed past op deze tijd. Het gaat over een, een weerman die uh, min of meer op televisie een sterrenstatus heeft. Omdat hij zo goed het weer kan presenteren. Ja. Maar daardoor eigenlijk zo... Uh, in de hoogmoed verzeild raakt... dat hij een beetje diva-gedrag gaat vertonen... en denkt dat hij boven de mensen verheven is. Ja. Zeker boven het klootjesvolk, zeg maar. Maar op een dag uh, komt hij met zijn, uh, met zijn cameraploeg... als hij op reportage is, komt hij vast te zitten in een stadje... waar hij insneelt en ja. waar hij door de sneeuwstorm... die hij zelf overigens verkeerd voorspeld heeft... niet meer uitkomt. Ja. En uh, iedere dag als hij wakker wordt komt hij op dezelfde dag, wordt hij wakker in hetzelfde stadje. Terwijl de andere mensen iedere keer voor hun gevoel... de dag op voor de eerste keer beleven, hij de dag weer voor de eerste... tweede, derde, de vierde nou. keer dezelfde dag beleeft. Die vreselijke dag met dat stomme folklore feestje... waar hij helemaal niks mee heeft. Ja. ja. Nou, en dan is de vraag, wat ga je dan doen... als je iedere dag dezelfde dag beleeft? Ja, ja, in eerste instantie ga je een beetje misbruik maken van de situatie... gezien. Hoe zijn karakter zich ontwikkeld heeft. Ja. Maar op een gegeven moment moet hij toch een beetje zingeving in het leven gaan vinden. Dus ja, wat gaat hij doen? Hij gaat de vrouw, waar hij toch wel een beetje zwak voor heeft, die onderdeel is van de ploeg, die gaat hij proberen te versieren. Ja. En omdat hij het iedere dag dezelfde dag beleeft, denkt hij van, uh, ik ga alles over haar te weten zien te komen. En dan ga ik op die manier imponeren, zodat ik haar kan versieren. Ja. Maar het gevoel van de vrouw. De intuïtie van de vrouw is toch wat weer burstiger dan een serie aangeleerde kunstjes blijkt. Ja. En hij komt heel ver, maar net niet over de grens heen. En als dat zeg maar de wal het schip keert, wordt het steeds moeilijker om iedere keer die kunstjes net als echt te doen lijken. Ja. En op een gegeven moment besluit hij het om over het hele andere boeg te gooien. En in plaats van het goed te, te doen, proberen goed te... Te worden. Ja. Dus goed te zijn. En dan gaat hij gewoon proberen, zeg maar, ja, zijn menselijke kant te ontwikkelen. en daadwerkelijk in dat dorpje waar hij vast zit. een constructieve rol te gaan vervullen. Ja. En dan blijkt dat uh, goed doen energie kost. en goed zijn energie oplevert. Ja. En dat maakt zoveel energie los dat uiteindelijk zij echt van hem onder de indruk raakt. en als het ware hart aan hem verliest. En op dat moment val ze dus zeg maar in een romantisch samen zijn, samen in slaap... en hm. wordt hij wakker ja. op de dag, na de dag waar hij nooit meer uitkwam. Eindelijk is hij dan uit die lus, die tijdlus. Ja, en, ja. en bij de vrouw waar hij eigenlijk eens wak valt. Ja, ja, prachtig verhaal. Goed verteld ook, Timo. Ja. En, en, en over, over uh, uh, ik vroeg me ook af, de muziek klinkt de laatste tijd anders. En vroeger zocht Herbert Godet altijd hele lekkere muziek uit. Ook nou, dat, al ben dat, ik niet zo'n muziekman. Dat doet hij nog steeds, Timo. Maar het lijkt steeds, wel dat hij dat de laatste tijd niet meer doet. Nee, dat doet hij nog steeds. Oh. Het is, het is vannacht alleen zo dat ik vanwege het onderwerp wat kerstplaat heb uitgezocht. Oh, oké. Okay. Dus uh, de strak, straks tussen vier en vijf ga je gewoon de platen van Herbert horen. Oké, okay, nou, ik heb geen... Waar gebeurt kerstverhaal dus? Maar ik hoop dat andere mensen wel naar dit telefoonnummer bellen. Met mooie kerstverhalen. Want ik was erg onder de indruk van de kerstverhalen die ik tot nu toe heb gehoord. Ja, van bijvoorbeeld Maya en Oleg. Ja. Goed, dankjewel Timo voor het bellen. Oké. Okay. En bij deze onderstreep ik die oproep nog maar eens eventjes. Kom met je mooie kerstverhalen. Waar gebeurt is natuurlijk altijd heel mooi. Maar dit soort kerstverhalen mogen ook. Kerstverhalen die je ooit hebt gehoord of gezien, ergens hebt opgevangen... waarvan je onder de indruk bent, die je graag wilt delen. Kerstverhalen waaraan we ons kunnen warmen, waarmee je ons kunt inspireren. Bel ze 0800-1121. Took my feet to Oxford Street, trying to right or wrong. Just walk away, those windows say, But I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall, it doesn't really feel like Christmas at all. Ook Coldplay heeft een mooie kerstplaat gemaakt. Christmas Lights was dit. En zo. Gaan we verder in ditste nacht met de kerstverhalen. En we gaan eerst maar eens even naar Nelly. Goedendag Nelly. goed. Kom er eens bij. Ja? Jij hebt ook een mooi kerstverhaal voor ons. Nou ja, dit is niet zo lang. Nou, dat maakt toch niet uit. Als het maar een mooi nee. verhaal is. Nou ja. Waar ik gebeurt vind... Nelly? Waar gebeurt of goed verzonnen? Ja, het is waar gebeurd. Waar gebeurt? Zeker waar gebeurd. Nou, we gaan ervoor zitten. Ja, zal ik het vertellen? Ja, kom maar op. Goed. Nou, het, het speelt zo 60 jaar geleden, of het niet meer is. We waren pas vertrouwd. En ik was in verwachting van het eerste kind. En mijn maar, man. Een beetje Maria. Die van die, die paar centjes die we hadden, heeft hij een hele mooie kerstplaat van de Maastrichtse Staart gekocht. Van de? En daar was ik heel blij mee. Van, van de Maastrichter? Dus hij geeft hem aan mij. Ik zeg dankjewel. En ik omhels hem. Ik leg die plaat even neer. Ik omhels hem. Ik ga zitten. Bovenop de plaat. Plaat aan o, stukjes. We hadden toen nog van die zwarte oh. bakkerlietplaten. Ja. En ik heb het dus nooit gehoord. Dat is mijn kerstverhaal. Ik vond het dus verschrikkelijk jammer. Ja. Zo blij dat hij die, die plaat voor me gekocht had. En ik heb hem niet gehoord. Maar eindigt, dat... hij was naar stukken. eindigt dit verhaal dat het. er echt, echt zo in met een... Met een, met een... En dat is 60 jaar geleden, als het niet langer is. Ach, een anticlimax vind ik dat, Nelly. Bent je er nog? Ja, ik ben er nog. Hoor je, hoor je mij nog, Nelly? Oh Nelly hoort mij niet meer, geloof ik. Nou ja. Ik vind het, ik vind het een, een, een verhaal waar ik een beetje droevig van word. Ik hoop dat Nelly uiteindelijk de muziek toch nog ergens anders heeft gehoord. Um, maar we gaan naar iemand anders die ook een muzikaal kerstverhaal heeft. Jan uit Dalfsen. Jan, heb jij daar de radio aan staan? Ja. Dat dacht ik al. Ik hoor mezelf lekker terug. Ja, ik doe de deur even dicht. Hartstikke ah, goed. Ja. Jan, jij hebt ook een verhaal meegemaakt wat alles met muziek te maken heeft. Ja, het heeft alles met muziek te maken en alles met Johnny Cash. Vertel. Um, in 1981 ben ik met Johnny Cash mee geweest. Ja. Ik hoor mezelf dus. Oké. Okay. Ben ik in, uh, met Johnny Cash mee geweest naar uh, Schotland. Ja, er was een, een, een optreden? Een, een... een concert, een, een filmopname. Ik zet ah. even de radio uh, helemaal uit. Ja, prima. Als je hem straks bij weer aanzet, hè, dan vind ik alles best. Jan uit Dalfsen. In 1981 dus... Uh... Mee op toernooi, tournee, toer, met Johnny Kess. Nou, uh, ja, ook een toernooi en uh, de kerstopnames uh, voor de kerstshow ja. van 1981 in Schotland. Oké. Okay. En daar hebben we dus van alles meegemaakt. Natuurlijk in de dierentuin en uh, noem op. Opnames maken daar. Ja. Want je was, was daar mee als fan. Hoe, hoeveel mensen waren daar dan bij? Heb je het dan over tientallen? Nee, alleen mijn, uh, mijn ex-vrouw. Dus mijn vrouw die overleden is er tussen. Oké, okay, jullie, jullie waren echt exclusief daarbij. Ja, uitgenodigd. Zo. En daarna zijn we dus nog een week mee geweest met toeren in, in Engeland en Wales. En dat hebben we herhaald in 1984, maar dan met de Highwaymen. Ik weet niet of je dat wat zegt. Nee, dat zegt mij niet. De Highwaymen, dat is uh, Willie Nelson, Ja. Christofferson, Waylon Jennings en Johnny Cash. Ah ja. En toen zijn we in Zwitserland in Montreux geweest de hele week. En daar hebben we dus ook weer uh, de televisie Kerstmes-show van 1984 opgenomen. Ja, en, en uh, bijzonder dat je daarbij mocht zijn. Hoe, hoe, hoe doe je dat? Nou, ik, ik ben voorzitter van de Johnny Cash Fanclub al 41 oh. jaar. Juist. En uh, ja, dan, dan leer je Johnny Cash kennen. We hebben zo'n 150 concerten in totaal wel meegemaakt, ik dan. En uh, zo'n 100 keer uh, ook gewoon Johnny Cash elke keer ontmoet. En ja. het was ook zo dat, uh, ja, als er wat was, dan kwam Johnny Cash wel naar me toe. Ja, ik wilde was... niet. Was het zo'n aangename man in de omgang? Ja, uh, prettig, uh, menselijk. Hij informeerde altijd naar gezondheid of zo. Ik, ik heb slechte ogen, dus uh, ik zie niks. Ja. En dan vroeg hij eigenlijk uh, hoe het daarmee was en zo. En uh, zijn vrouw was June Carter. Ja. Die vroeg ook altijd van: uh, Kan ik een sandwich voor je klaarmaken of een koffie hebben wat dan ook? Dat was ja. een moedertje voor me. Oké. Okay. Ja, maar dat, was altijd, uh, dat waren dan die twee cash ja. En verder heb ik dan veel, veel met Johnny Cash meegemaakt in, het, in die al de afgelopen 40 jaar. Ja, want Johnny Cash heeft. Ik, ik ken eigenlijk zelf helemaal geen kerstmuziek van hem. Hij heeft ook kerstmuziek gemaakt. Ja, er zijn uh, in ieder geval drie LP's van verschenen. En een stuk of vijf, zes CD's. En eentje van bijvoorbeeld The Christmas Spirit. Ja. Daar zit een nummer op: Ringing the Bells for Jim. Ringing the Bells for Jim. Ja, van de Christmas Spirit LP, of cd, die, die ligt in alle winkels voor een paar euro tegenwoordig. Oké, okay, ja. Want er is al de tiende uitgave van verschenen. Gaan die en dan heb je de Christmas Family Album en de Classic Christmas, een beetje klassieke muziek. Oké. Okay. Er is nou net een CD box uitgekomen zullen... met ja? 63 cd's van Johnny Ja, ja, zo gaat Dat het weer alle met... Uh... Ja, zo gaat het met, uh, met Johnny Cash. Er blijft, blijven maar dingen van uitkomen, alsof de man ja. nog steeds leeft. Ja, bijna elke week. Ja. Hey, ring, ringing the bells for Jim, die hebben we gevonden. Dus ik zou zeggen, uh, wil je hem aankondigen? Dan gaan we daar eens even naar luisteren. Nou, u hoort nu uh, Johnny Cash met Ringing the bells for Jim. The Father heard church bells at midnight a wrong time for church bells to chime he went to the tower found a little girl there said why ring the bells at this time I'm just ringing the bells for Jim please father ringing the bells For Jim I'm sorry I'm crying But my brother Jim's dying So I'm ringing the bells for Jim Please father pray for him this Christmas He's sick and he's in so much pain The doctors all say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 Christmas she brought him Said Father Need little Jim You see He got well When he heard the church Bells I was Ringing the bells For Jim I'm just Ringing the bells For Jim Please father Ringing the bells Sorry, I'm crying, but my Jim's so I'm ringing the bells For Jim Ja, ringing the bells voor Jim, Speciaal aangevraagd door Jan uit je Dankjewel Jan voor het delen van je verhaal. Gaan wij door naar Els uit Enschede want ook zij heeft gebeld met een verhaal, een kerstverhaal. Hallo Els. Uh, goeienacht. Kom erbij, gezellig, ja, Hallo. in de studio. Ja, ik lag zo te luisteren en ik denk: zal ik nou wel bellen of niet bellen? Maar Tuurlijk. het was toch wel een mooi verhaal. Altijd doen. Het is twee jaar geleden met kerstmiddag, eerste kerstdag. En door omstandigheden was ik alleen thuis. En ik dacht: ach, ik zat met ja, een beetje verdrietig en een beetje alleen. Ik denk: weet je wat, jas aan, ik ga een stuk wandelen. Het ja. was schitterend weer en daar kom ik terecht op het kerkhof bij mijn man. Oké. Okay. En er was helemaal niemand dat ik op het kerkhof kwam. Was, was, ik was helemaal alleen. Maar het was een prachtig gezicht. Al die graven met die witte kerst erop Het waren net allemaal witte bedden. Ja. En ik sta daar in gedachten zo bij mijn man. bij, het, bij zijn dus de steen. Ja. En zo ineens zijn daar drie mensen... Oh. Die ik helemaal niet gezien of gehoord had. Een echtpaar met een zoontje. Ja. En uh, die komen zo bij me staan. En toen dacht ik, oh wat is dat mooi hè. Dus, jammer, ik heb geen fototoestel bij me. Had ik eigenlijk een foto van moeten maken. Toen ja. dus zegt die mevrouw, maar ik heb een fototoestel bij me. Zal ik de, daar een foto voor u maken? Ik zeg, oh, kan dat dan, graag. Ja. Nou, ze heeft een foto gemaakt, maar toen zegt ze... ga er ook eens bij staan, bij de steen. Mm -hmm. En dan... Uh, ja, wel een beetje raar dat ik erbij sta. Nou, zegt ze, waarom? Ik dacht, ochtend, waarom ook eigenlijk niet? Dus ik ga bij de steen staan. En ze heeft een foto gemaakt. Ja. Nou, ik heb die mensen heel erg bedankt. We hebben adressen uitgewisseld. Ja. En een week later... Ik ga door de brievenbus en daar heb ik die foto, hebben ze bij mij door de brievenbus gedaan en een prachtige foto, ik ben blij dat ik het gedaan heb ja. en nog vaak kijk ik naar die foto, daar sta ik bij het, de steen, bij het graf van mijn man, ja. eigenlijk een raar idee, maar ik ben er eigenlijk wel zo blij mee. Ja, ik kan me helemaal voorstellen. En dat was mijn, mijn eerste kerstdag van twee jaar geleden. Ja. Een soort, een soort magisch moment eigenlijk... Waar, waarvoor ja. je dan behoefte hebt om er iets tastbaars van mee te nemen. Ja. En dat, dat ja, kan dan ineens. Absoluut. Prachtig. En ik heb die mensen helemaal niet, niet horen aankomen of niet gezien. En er was verder ook helemaal niemand op het hele kerkhof niet. Nee. Maar het, het was, was prachtig met die sneeuw toen. Ze waren even, dus ik... e, even jouw engelen op dat moment. Ja. Ja, dat, het was... Ja, ik was ineens niet meer echt alleen. Ja. En dat, ja, daar dus moet ik nog vaak aan denken. En ik ben die mensen erg dankbaar dat ze dat gedaan hebben. Nou, nou dat vind ik nou ik... Uh, uh, heel, heel mooi zo met kerst. Hè? Dat je niet, ja. niet alleen bent, dat je dat maar weer even ja. Ja. mag merken. Ja. Hartstikke mooi. Els, nou. wil je bedanken voor je verhaal? Wel Als... bedankt dat ik het even mocht laten horen. Ja, ja? goed zo. Hey, blijf lekker nou. luisteren. Een goede uitzending verder, hoor. Dankjewel. Dank je wel. Dag. Dag Els. Els was dat uit Enschede. Heeft u nou ook zo'n mooi kerstverhaal, zo'n warme herinnering? En waar gebeurt kerstverhaal? Zelf meegemaakt of gehoord? Een verzonnen kerstverhaal mag ook. Bel het dan door 0800-1121. Praat mee over, over, kerst, over kerstverhalen. Ik ben trouwens ook nog wel benieuwd of... Uh, wat of je hebt met het, uh, het waar gebeurde kerstverhaal. Het verhaal van Jezus uh, en, en, en Maria en Jozef. En uh, het, uh, het mens worden van de Zoon van de God. Dat verhaal. Wat heb je daar eigenlijk nog mee? Misschien, uh, misschien dat je daar iets over wilt vertellen. 0800 1 1 1. Maar wij gaan naar uh, de Little Drummer Boy. Sufjan Stevens. Die vertelt daarmee ook een mooi kerstverhaal. Come, Ja, de Little Drummer Boy, Sufjan Stevens, die op zijn eigen wijze een klassiek Amerikaans kerstnummer vertolkt op deze manier. Een liedje wat eigenlijk uh, ja, op, op een eigen wijze het verhaal van de drie wijzen vertelt en hoe het uh, drumjongetje daar getuige van was. Mooi kerstverhaal. En Leonie uit Limburg heeft ook al een mooi kerstverhaal. Ja. Ja, uh, gezellig. Nou het was... Ja, het was in de oorlog in 1944. Het was heel, ook heel koud met kerst. 1944, even kijken. Dan gaan we... 1944. Ja. 60, nee, acht, 60 jaar, acht, ja. 68 jaar terug in de tijd. Ja, ja. jongen. Ja, en, um, en toen... Um, wij hadden een grote boerderij. En s morgens vroeg uh, was mijn vader en, en mensen die de stallen deden... die waren aan, aan, het, uh, aan het melken en aan het nest, denk ik. En wij waren al vroeg op. Ja? En uh, toen hoorde mijn vader ineens, asiel, asiel. En toen uh, gingen ze kijken en toen stonden er, kwamen er twee heel voorzichtig binnengeslopen twee Franse piloten. Ja. Die waren neergestort in die nacht. Dat hebben we wel gehoord dat toen een vliegtuig neerstort, Maar wij woonden echt in de frontlinie daar aan de Maas. Ja. En, um, en toen waren die ja, uh, ontsnapt aan de Duitsers, want het wemelde bij ons rondom het huis, altijd van Duitsers. Ja. En toen heeft mijn vader die naar binnen gehaald. En toen zagen ze het kerstkripje en de kerstboom. Ja. En toen vielen ze op, huilend op hun knieën. Noël, Noël, zei uh, so. ze. En toen begonnen ze te bidden. En, en die was zo emotioneel. En die hadden echt nog zo van die vlieg, vliegtuigmutsen uh, op. Zo, uh, echt heel heel Het was prachtig. Ja. En toen uh, hebben we ze eten gegeven en, en, en verwarmd. En toen heeft mijn vader, die zat in het verzet en die belde toen, dat herinner ik me nog. Ja. Uh, naar de pastoor, dat hij twee Franse boeken voor hem had. Okay. Dat hij die moest ophalen. Dat was de codetaal. Ja. Dat was de korte taal. Nou, en toen zeiden zei ze, ja, dat, was, dat weet ik niet meer. Maar ik weet nog wel dat ze die zijn komen halen stiekem. Maar ik vond dat, ja, dat was een mooie kerst daardoor. Omdat ja. ze twee, twee piloten echt blij hadden gemaakt. Want ze hadden jaren geen kerst meer meegemaakt natuurlijk. Ja. Dus uh, dat was heel emotioneel, maar ja. Ja, is het goed afgelopen met die piloten? Of weet je dat niet? Dat weten we niet, nee. Nee, nee dat hebben we niet gehoord. Ja. Nee. Ik zie het helemaal voor me, hoe ze daar... Ja, het was echt, echt het was uh, zo small, heel koud. En die vielen echt op hun knieën voor dat kribbetje. Ja. Uh, en, en begonnen dan te bidden. En vroeger kregen wij al Frans op school. Dus we konden wel een beetje verstaan. Dat was vroeger. Dan kon je al heel vroeg Frans, uh, ja, daar... Frans les uh, bij uh, leren. En dat, dat deden wij allemaal. En daar in het diepe dat... zuiden, dichtbij uh, Wallonië. Ja, heb je ja, daar wel was... wat aan, natuurlijk. Ja, dat was ja. Ja. Ja. ja, nou dat was mijn verhaal. Dankjewel voor het delen. Ik vind het een prachtig ja. verhaal. We, ja. we hebben weer een mooi kerstbeeld op ons netvlies. Ja, Dankzij okay. jou. Ja, hoor. Dankjewel, Dag. goedenacht. Dag. Dag. Leonie was dat uit Limburg. En we hebben een beller volgens mij uit het hoge noorden. Goedenacht, zegt u het maar. Uh, ben ik dat? Ja, dat bent u. Oh, oké. Okay. Ik heb uh, een mailtje gestuurd, want ik wil niet teruggebeld worden. Want dat is meestal zo. Ja, ik heb dat mailtje gezien. Nou, dat, daarin staat mijn verhaal. Ja, maar het was zo lang dat ik het helaas uh, niet kan voorlezen. Maar nu je toch aan de lijn bent... Uh -huh. heb, heb, heb, ben je zelf in staat om er een korte versie van te maken? Van, van het verhaal wat ik geschreven heb? Ja. Nee, dus is anderhalve pagina. Dat is een de... hoop, hè? Huh? Ja. Dat is een hoop, hè? <laughs> ja. Want waar, waar komt het in het kort op neer? Uh, nee, ik heb een verhaal geschreven destijds voor mijn moeder die aan Alfheimer leed. Ja. En uh, ja, dat was gewoon een kerstverhaal. Ja. Dat, dat kan ik niet korter maken. En dat verhaal gaat ook over je moeder? Nee. Daar speelt ze zelf een rol in. Oh, dat dacht ik. Nee, nee, nee. nee. Oh, de, de, de Nel in het verhaal is niet je moeder. Wat? De, de, de, dit verstond ik niet? De Nel in het verhaal is niet je moeder. Dat nee. ik hoor. Nee. Ja. Nee. De, het gaat over Nel. Ja. Die uh, met de kerst... Wat, ja, ik, ik moet, ik, het, het is gewoon zo lang, joh. Dat, het lukt me niet om dat nu zo snel te scannen en dat, uh, dat kort te maken. Dat, dat lukt Aha. me gewoon even niet. Dat, uh, dan zouden we, zou ik een kwartier aan het voorlezen zijn, denk ik. Dat is gewoon net nou, even dat lang. niet. Zo, zo lang duurt het niet. Want als je voor iemand met Alzheimer een verhaal schrijft, dan is het kort. Oké. Okay. En ja. dit kon ze behappen. Ja, ja daar, daar ga ik helemaal niet over met je in discussie. <lacht> Weet je wat, we, we hebben nog, we hebben nog uh, wat hebben we? Nog elf minuten? Zal ik, ik heb het hier voor me. Mm -hmm. En dat heb jij vast ook? Nee. Nee? Nee, ik zit bij de telefoon en oh. ik heb uh, een vaste lijn en ik, kan, ik zit dus nu niet bij mijn computer. Ik, ik kan, weet je, weet je wat ik doe? Ik doe gek. Mm -hmm. Ik ga het gewoon proberen. Als jij zegt dat gaat makkelijk lukken in die tien minuten. Ja, dat gaat makkelijk lukken. Dan, ja. ga, ik, dan ga ik dan ga ik dat verhaal voorlezen. Nou, dat is heel fijn. Omdat je ook zo'n aanhouder bent. <laughs> ja, toch? Ja. Goed zo. Joke, dank je wel voor het delen alvast. Ik ga het voorlezen. of Blijf anders even hangen. Dan uh, mag je zo meteen uh, vertellen wat je ervan vond. Oké. Okay. Kerstverhaal geschreven anno 2008. Het jaar dat de eerste kerstdag op donderdag valt. De derde adventskaars brandde al. En de oude moeder en oma... Nel de traditionele taak het familiekerstverhaal voor te bereiden. Nog één kaars te gaan. Nel wist zich geen raad. Ze zocht, zocht en zocht, maar ze had al zo lang gezocht en nog steeds niet gevonden. En er was ook zoveel kwijt, geen bloemen meer op de ramen en hoe ze ook zocht, ze kon de winter zelfs niet meer vinden. Wat moet je dan nog met het meisje met de zwavelstokjes? Langzaam groeide het besef dat ze niet moest zoeken in het verleden, maar dat ze nu toekomstgericht euh, moest gaan zoeken. Echter met haar 77 jaren had ze inmiddels scherpere herinneringen... aan haar jeugdjaren dan aan nu. Zou ze echt moeten zoeken naar toekomstgericht geheugen? Ze begon het vaag voor zich te zien. Herfstachtige kerstdagen in het bejaard grijs. Nou kon zich zo'n nieuw begin, wat kerst toch zou moeten zijn... alleen maar voorstellen in een sneeuwwit. Is dit dan de generatiekloof waarvan zij nooit geloofd had dat die bestond... Ik geniet van mijn kinderen, ik geniet van mijn kleinkinderen, maar mijn, mijn witte kerst past niet meer. De sneeuwwitte, verwachtingsvolle kerst is herfstgrijs geworden en daarmee te oud om door mij witgrijze, bejaarde Nel te worden begrepen. Na deze gedachte besloot Nel op pad te gaan. Misschien kwam ze al lopend de nieuwe kerst wel tegen. Een welgemoed stapte Nel de deur uit, de duisternis tegemoet. Dat was de eerste misser. Dit is toch het seizoen van de duisternis? Tuinen en gevels treden echter om het voeren van de meeste lichtjes. Zou dat de witte sneeuw moeten vervangen? Hoort dit bij de soberheid van de herders op het veld? Hoofdschuddend liep Nel door. Daar ontmoette ze de volgende verandering. Hoort voor Nel de kerstboom bij kerst en bij de daarop volgende twaalf heilige nachten? Ze kwam nu al in veelvoud... Tegen in, de, in deze derde Adventsweek. Protserig opgetuigde kerstbomen met veel te veel lichtjes. Ze keek nog eens goed en ontwaarde zowaar Sinterklaas cadeautjes hangend aan de kerstboomtakken. Ze onderdrukte de neiging om aan te bellen. Ten einde deze mensen uit te leggen dat Sinterklaas toch echt niet in de kerstboom hoorde. Doorlopend belandde Nel op een uitgebreide kerstmarkt. En daar liepen mannen uitgedost in Kerstman-outfit met een schoolpleinbel. Ho, ho, ho, ho te roepen. Het rook naar gluwijn. Het rook naar rookworst. En zo waar kwam ze ook nog een koek en tegen... waar je warme chocolademelk eens snert kon krijgen. Een merkwaardige mengeling van herinneringen drong zich Anel op. Niet dat die herinneringen iets met kerst van doen hadden... maar eerder van de maanden januari en februari. Maanden waarin je samen met vrienden zwierend over het ijsje vermaak had... in een seizoen dat verder te saai was omdat er totaal geen feesten in voorkwamen... Verbijsterd het over al dit verwarrende stuiten Nel op een levend kersttafereel. Voorstellende een stal vol schapen. Ook de mensen die erin zaten beoordeelden ze als schapen. Ze konden er echt geen Jozef en Maria in zien. Ze had medelijden met het kindje dat hier... in deze vochtige atmosfeer een beetje Jezus moest gaan liggen uithangen. Hoe oud zou dat arme schaap eigenlijk zijn? Nel hield het voor gezien en keerde terug naar huis. Ze deed de gordijnen dicht, stak de drie kaarsen weer aan... en nestelde zich met een lekkere kop warme winterthee op haar favoriete stoel. Ze bladerde door verhalenboeken, maar vond ook hier niet wat ze zocht. Ze dacht na. Zelfs de tradities met de bijbehorende symbolen lijken kwijt, dacht ze. Hoe kan ik nog een passend verhaal vinden? De vierde adventszondag kwam en Nel ontstak de vierde kaars. Het zou nu nog drie dagen duren voordat de traditionele kerstavond... bij haar gevierd zou worden. De woensdag die volgde, had Nel het te druk. Ze had een klein kerstboompje gekocht... Zo klein dat de paperwhites hoger waren dan haar kerstboompje. Ze had er minuscuul kleine kerstballetjes in gehangen en een paar echte kaarsjes. Nel ging naar Zolder en opende haar kerstdoos. Daar zat ze vertedend te kijken naar al die herinneringen... Die, ze, die de kerstboomversieringen bij haar opriepen. Ze haalde er de drie papieren kerstballetjes uit... die haar kinderen vroeger hadden geknutseld. Ze waren klein en daardoor passend. Eén was versierd met kleine kraaltjes die er zorgvuldig op genaaid waren. Een tweede was opengeknipt en beplakt met doorschijnend papier... terwijl de rand was versierd met glitters waarmee de plakrand was weggemoffeld. En op de derde was een engel getekend. Dit kerstballetje was verder beplakt met glittersterretjes. Ze nam de drie balletjes mee naar beneden en hing ze in het boomtje. En ze dacht, ziezo, dit is mijn kerst. Daarna bestak ze zeven Sinesappelen met kruidnagelen. Dat rook zo ouderwets lekker. Drie hing ze aan groene en witte linten die ze ophingen aan de muur. Vlak naast een kerststukje waar een paar goed geurende takken in waren verwerkt. De overige sinaasappelen gingen met pijpkaneel in twee pannen. De een was gevuld met een rode wijn voor de volwassenen. De andere pan die voor de kleinkinderen was gevuld met een rode sap en winterthee. Het rook door het hele huis, zoals Nel vond dat kerst moest ruiken. Ze belde de kinderen op om te zeggen dat ze vooral niet met een erg volle buik bij haar moesten komen. De kinderen waren daar erg verbaasd over, want Nel wilde nooit iets extra's eten met kerst. Ze wilden het altijd sober. Op kerstavond vertelde Nel haar kinderen en kleinkinderen dat ze de kerst was kwijtgeraakt. Ze vertelde dat ze veel en lang had gezocht, maar ze kon de kerst niet terugvinden. Tradities zijn veranderd en om toch nog iets neer te zetten van wat Nel deed, deed, wat Nel deed denken aan de oude kerstgedachten. presenteerde zij haar gasten op deze kerstavond. Niet een verhaal, maar een eenvoudig bord poerenkool met zilverui kerstballetjes erin. Dat was hem, het verhaal, het kerstverhaal van Joke. Fantastisch voorgelezen en de reactie van mijn moeder was typisch Joke. Ja, oké. Okay. Dus ze kon het goed waarderen, dit verhaal. Ja, ja. En, en, en ze herkende mij erin. En dat was voor mij op dat moment toch wel heel aardig. Ja, ja. Nee, ik vind het ook heel mooi geschreven, Joke. Dankjewel. En ik denk, er zitten een hoop elementen in die, die mij dan niet zo heel veel zeggen. Maar ik denk dat een hoop uh, luisteraars op leeftijd... Een, een hoop rituelen hierin wel herkennen. Dat, dat zou heel goed kunnen, ja. De, de, de pijpkaneel en de, en, en, en de sinaasappelen enzovoort. Heb, heb je dat zelf meegemaakt? Dat daar, uh... Nee. Nee. nee. Wat, waar heb jij het vandaan? Wat is jouw bron? Uh, nou, meer dat ik... Uh, dat ik uh, ja, inderdaad, op kerstmarkt lopend... dit soort geuren heb geroken. Ja, gewoon uit je eigen ervaringen, puntje. Ja. Ja. ja, en niet vanuit okay. een oude kerst. Nee, want wat ik me ook nog afvroeg, Joke... wat, wat, wat heb jij eigenlijk nog met het, uh, met het originele kerstverhaal? Eh... Uh... Ik heb denk ik misschien wel meer met het originele paasverhaal. Ja. Wat haast nog meer betekent dan het kerstverhaal. Maar het kerstverhaal is daar natuurlijk het begin van. Ja. Ja, want het, dan gaat het om de menswording van Jezus, de zoon van God, die naar de wereld komt om, dat, uh, om te laten zien hoeveel God van de mensen houdt. En ja. En ja. in het paasverhaal is die Christus geworden. En ja. is het is een Christusverhaal. Ja. En, en, en wat heb je daar dan mee persoonlijk? Wat, wat, hoe raakt het je? Uh, ja, dat is lastig om te zeggen. Ik, ik vind het een heel mooi beeld. Ja. Het, het, het beeld van? van? Van een Christus die, op de wereld kon, die, die hier komt om de wereld te redden. Ja. En om de mensen te laten zien wat liefde is. Ja. En dat deed hij door zichzelf te geven. Ja. Ja. Vind je het ook niet een, een, een fascinerend idee dat, zoals het verhaal gaat hè, in de Bijbel... dat God zelf mens wordt? Dat hij, dat hij afdaalt en zegt, ik, ik word kwetsbaar mens uh, met alle risico's van dien? Mm -hmm. Maar dat gebeurt eigenlijk niet in het kerstverhaal. Dat gebeurt eigenlijk pas in de Christusjaren. Ja. Dus de drie jaren voordat hij sterft. Ja, ja. De, de, de, de menswording, het, het lijden wat hij dan ondergaat, ja. Maar goed, wat jij zelf ook aangaf, dat begon natuurlijk met kerst. Wat ik aan het begin van het programma ook vertelde... dat kerstverhaal, dat lijkt soms zo zoetsappig en zo romantisch... maar dat begon natuurlijk ook gelijk met dikke ellende, Ja. Vervolging, moordpartij, waar die maar net aan ontkomt. Gevlucht naar Egypte. Maar waar heel veel kinderen overigens niet aan ontkwamen. hè? Nee, precies, laat dat gezegd zijn. Dat was een ellende. Ja. Ja. En dan ook nog eens in een land wat eigenlijk voortdurend onder de bezetting leefde. Uh -huh. Dat waren geen fijne tijden. Nee. Dus in die zin, in die zin kan hij erover meepraten, zullen we maar zeggen. Hij heeft het allemaal uh -huh. meegemaakt, ja toch? Uh -huh. ja. Fascinerend idee, vind ik altijd maar weer. Goed. Joke, ik wil jou nou ook voor hartstikke bedanken voor het delen van jouw kerstverhaal. Uh -huh. En uh, ja. daarmee zit het er alweer op uh, voor... Uh, voor deze twee uren, dit is de nacht, praten over kerstverhalen. Delen van kerstverhalen. Hartstikke bedankt iedereen die belde met de mooie verhalen. Zometeen gaan we, gaan we verder met, uh, met muziek. En, uh, en wat meer zei. Straks tegen half zes ook nog de focus op de wereld. Maar dat duurt nog even. Dan gaan we naar Mexico en naar uh, Papua, Nieuw-Genea. Dat is ver weg. Maar eerst, uh, eerst gaan we eens even lekker genieten van, uh, van muziek. Maar uh, voordat we dat doen is hier eerst nog... Uh, het nieuws.